9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Het lijkt erop alsof een deel van de parkeergarage in Wormerveer vanmorgen is ingestort... doordat een stalen ligger onder de betonvloer is bezweken. Dat meldt de gemeente na een eerste inspectie. Er zijn in de parkeergarage geen breedplaatvloeren gebruikt... zoals in die parkeergarage in Eindhoven, die vorig jaar instortte. Er vielen geen gewonden in Wormerveer. Morgenochtend wordt bekeken wanneer de garage en de bedrijven eromheen... waaronder een supermarkt, kunnen worden vrijgegeven. President Poetin heeft zich iets minder scherp uitgelaten over het neerschieten van een Russisch militair vliegtuig voor de Syrische kust dan het Russische ministerie van Defensie. Het ministerie legde de schuld eerder vandaag eenzijdig bij Israël. Het zei dat Israël het incident had uitgelokt. Poetin zei dat hij achter de verklaring van het ministerie staat, maar dat het een aaneenschakeling was van tragische omstandigheden. Het Russische toestel werd vermoedelijk neergehaald door een raket van het Syrische leger... die was bedoeld voor een Israëlisch vliegtuig. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. De Raad van State vindt dat het kabinet het plan om de dividendbelasting af te schaffen beter moet onderbouwen. Dat schrijft het adviesorgaan in de beoordeling van het belastingplan dat is gepresenteerd. Volgens de Raad van State leidt de afschaffing van de dividendbelasting tot een flinke daling van inkomsten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat het kabinet een zo compleet mogelijk beeld schetst van de afwegingen die zijn gemaakt. Met name de oppositiepartijen vragen zich af wat de voordelen zijn van de afschaffing. En premier Rutte erkende dat het kabinet het plan tot nu toe slecht heeft toegelicht. Het weer... Het blijft helder vanavond en vannacht. De temperatuur ligt vannacht eh, minimaal, nee maximaal rond de 14 graden. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Het waait wel behoorlijk. En het wordt morgen tussen de 21 en de 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM.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 Welkom terug bij het tweede uur van geen lompen maar zware metalen en we gaan uh, snel verder naar de boodschappen uiteraard. Hier is uh, van het allereerste album Ice Earth uh, met het nummer Life and Death. Onvervalste heavy metal gaan we door met onvervalste recht toe, recht aan death metal. Hier is Cannibal Corpse van het album Torture is hier Scourge of Iron. In chains And a boy looks to get dead There are more for a life of sin They slay for eons The will be no relief Mere pawns of evil Use them then enslave Lash them With the skin Scars of iron Redding flesh Lash Wrapped the skin Scars of iron Redding flesh De volgende is er eentje in het kader van. Herinnert u zich deze nog, nog, nog? cetera. Ozzy Osbourne. Uh, bekend als uh, The Godfather of Metal. En uh, van zijn tweede album uit 1981. En dat uh, album heet The Diary of a Madman. Is hier Over the Mountain. Ozzy Osbourne. Van Ozzy Osbourne naar Hammerfall is uh, qua tijd uh, nogal een uh, stap. Zeker twaalf jaar zit ertussen. En uh, Hammerfall is een, een Zweedse power metal band. En uh, ooit opgericht door Asker Dronjak. En dat was nadat hij de death metal band Ceremonial Oath had verlaten, zo so, dat even als uh, kleine info van hun album Built to Last is hier Hammer High, hammervol. De volgende band is uh, er eentje uit Nederland en ik denk wel uh, het beste exportproduct op muziekgebied wat Nederland rijk is. Within Temptation van hun allereerste album, Enter, is hier het gelijknamige nummer, Enter. Ja, en uh, voor de volgende band uh, reizen we weer af naar Brazilië. Ook dat is toch wel een leverancier gebleken van diverse vrij goede metalbands. En deze is daarop geen uitzondering. Trash and Groove Metal. En uh, het album uh, waar we een nummer van luisteren, heet Roots. En ik heb het over Sebal Het nummer heet Roots. Bloody Roots. En de stap van Trash Groove Metal naar uh, onvervalste Death Metal is eigenlijk niet eens, eens zo heel erg groot. Arch Enemy is de volgende en van hun album War Eternal is hier het titelnummer. Enjoy. De volgende is Symphony X, een band die toch erg bekend staat om hun symfonische power metal. En van hun vijfde album, The New Metallogy Suite, is hier Evolution, the Grand Design. album uh, waar wij iets van gaan rijden heet Wolfhart En de band heet Moonspel. En het nummer is Alma Mother. Moonspel. Afkomstig uit Portugal. Bijzonder. Uh, de volgende is ook een band die al heel wat jaren aan de weg timmert. Saxon van uh, het album Wheels of Steel. En dan de remastered versie is hier. Wheels of Steel.